Diktar Haark met het NOS-journaal. De Nederlandse regering gaat excuses aanbieden voor het bloedbad in het dorp Rawagaday op Java in 1947. De Nederlandse ambassadeur zal de excuses vrijdag namens de regering aanbieden tijdens de herdenking in het dorp Volgens minister Roosenthal is het een gepast gebaar. In 1947 viel de Nederlandse militaire Rabagadet binnen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doosgeschoten. Drie maanden geleden bepaalde de rechtbank in Den Haag dat Nederland nabestaanden een schadevergoeding moeten betalen. Inmiddels is afgesproken dat negen nabestaanden elk 20.000 euro krijgen.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 Wolffsen vindt dat de railschoppers een lang stadionverbod moeten krijgen. Het weer eh, buien, sommigen met natte sneeuw, vooral in het noorden. Het zuiden maakt de meeste kans op zon vandaag. Westenwind is stevig en het wordt 6 tot 7 graden. Dit was het en dan... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12, Utrecht-Arnhem, tussen knopend Lunetten en Veenendaal. A27, utrecht Breda, tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum.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 in Zandvoortse Zaken.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 Vie. Mange la vie Marie Sibylla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 te gustaría volver, es que no zo dat je el calor de tu piel? ¿Y has cerrado muy bien? en je niet zo heel erg tu corazón, het is niet zo je het het kan doen, dat je het je het kan dat je het kan doen, dat je het je het kan doen, dat je het kan doen, dat je het kan doen, dat je het kan tanto. tanto que me dice que en tus ojos queda llanto te estoy conociendo ahora y Suenas a te gustaría volver, es que no Ik heb een leerlingen, ik heb een leerlingen, ik heb een leerlingen, ik heb een leerlingen, ik heb een que tú llevas, en el corazón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 Ja, je hebt wel een goede klanditie dus. Ja, klopt. Ook ja. Hoeveel mensen kunnen er op zo'n workshop komen? Nou, maximaal tien. Oh ja.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 So hold on to me, Don't you ever let me go There's a thousand ways for things to fall apart But it's no one's fault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 As always de. Zal een jaminpanee, als je zoekt Jeruzalem. We EN